Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De vrouw die gistermiddag iemand neerstak in de HEMA in Wormer had een winkelverbod. Het gaat om een vrouw van 21, ze stak een medewerker van 23 neer, die raakte zwaar gewond. De verdachte was dus al niet meer welkom in de HEMA. De politie heeft haar vlak voor het incident van gisteren nog de winkel uitgeleid. Niet lang daarna kwam ze terug en ging het mis. Hoe het met het slachtoffer gaat is niet bekend. In Beets in Noord-Holland is een bungalow op een vakantiepark helemaal uitgebrand. Deze buurman schrok wakker van de brandweersirene. Dat is onwijs schrikken, want ik ging in mijn pyjama en op mijn blote vuurte rende ik naar buiten. En ik zat naar mijn dak te kijken of die in de brand stond. Wat, man, dat denk je. De politie denkt dat er geen gewonden zijn gevallen, maar heeft ook nog geen contact kunnen krijgen met de persoon die ingeschreven staat op de bungalow. Hoe de brand ontstond is niet duidelijk. Duitse toeristen die een selfie wilden maken, hebben in Italië een 150 jaar oud kunstwerk vernield. Ze stapten in een fontein om naast een historisch beeld te kunnen staan. Maar ze vielen om en sleurden het beeld mee, dat volgens de beheerder 200.000 euro waard is. De schade kan volgens hem nooit helemaal worden hersteld. En met alle regen, kou, wind dit weekend wordt het niet echt festival weer. Op sommige terreinen worden er daarom extra maatregelen genomen. Zoals bij dit festival in Reuver in Limburg. Nou, we hebben een aantal kub eh, houten. Eh... Uh, Snappers, aanvragend uh, uh, nogal gaat vlondervloeren uh, leggen. Ja, dat moet voorkomen dat alles in een grote modderpoel verandert. Al kan een beetje regen het feestje voor deze festivalgangers op Solar niet verpesten. Ik weet dat het koud gaat worden dit weekend. Goed meneer, ik zie mijn hoofd. <lacht> ik heb het warm, <lacht> komt er goed. Het weer is misschien niet optimaal, maar uh, dat mag zeker de pret niet drukken. Ja. Je hebt niks mee van postjes of iets? Uh, ik niet, nee. Nee, we hopen dat dit nog droog blijft, teentje op en gaan. Ja, doe hem nog even officieel, het weekendweerbericht. Vandaag buien met tussendoor ook wat zon en een graad of 20. Morgen begint droog, daarna wordt het weer nat. Met op zondag ook hagel en onweer. En het is dan best fris, hooguit 17 of 18 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden op de weg op dit moment. En tot zover de AWB verkeersinformatie.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 Radioprogramma, morgen is het weekend. weekend, weekend.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 Ja, we zijn weer terug van vakantie. En, uh, nou ja, ben jij weg geweest? Ja, ik ben naar Praag geweest. Oh ja, je bent naar Praag geweest. Ja, ja. naar Praag geweest, ja. En? Ja, mooie stad, mooie stad. Ja, hè? Het was een beetje te warm eigenlijk, want het was toen, toen het hier ook zo warm was. Dus uh, ja. boven de 32-33 graden. Maar erg mooi stad, zeker een aanrader. Lekker ja. bier, gezellig. Ja, bier heel, veel bier. heel veel bier. Ja. Uh. Ja. En inderdaad nog niet zo duur, dus dat scheelt. Ook nee, weer. Ja. Het, is, uh, ja. het is betaalbaar en ja, ik vind het een hele romantische stad. Ik, uh... oh, ja, ik was alleen, dus dat scheelt. <laughs> maar ik met... zat er in een huwelijkscrisis. <laughs> Romantisch. Dat is niet gelukt. Nee. Oh, nee? Oh. Nee, daar was geen romantiek tegenop gewassen. Nee, het is niet eh, anders. Ja. We gaan, uh, wat wou ik zeggen? Oh ja, het leuke is dat je boven de 65 mag je gratis met ook maar vervoer. daar? Ja. Daar in Praag. Ja. ja. Nou, dat is uh, ja, ook wel, ja. Ja, dat is ideaal hè? Ja. ja. Dat moeten we hier ook hebben. Oké, okay, nou, we zijn heb... een maand op vakantie geweest hè? Ja. Het dus, dus is er voorbij. We krijgen straks Roy, dus we zijn uh, heel benieuwd wat Roy uh, te melden ja. heeft. we gaan even de Turtles rijden met Happy to Together, want we zijn nog steeds in uh, de band van de eendagsvliegen. Dus hier komen de Turtles met Happy to Together en dan gaan wij Roy even bellen. Dus Roy, staande bij AUB. Ja. Imagine me and you, I do.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 2, 3. Hey Roy, wat is er allemaal te doen in Zandvoort? Hey Roy! Ja, goedemorgen, middag alweer. Uh, ja, jullie zijn weer terug van weg geweest en ja. ik ook dus. En wat vind je van de nieuwe dingel? Ja, ik vind hem leuk. Nog één keer. Vind, ja. 1, 2, 3. Hey Roy, wat is er allemaal te doen in Zandvoort? <laughs> Ja. En Marja gaat even uitleggen wie dat allemaal gemaakt heeft. Hè? Ja, laat het weten, ik ben benieuwd. Ik vind ja. hem leuk. Het is mijn kleindochter. Nou, wat leuk. Ja. Wat leuk, ik dus. vind hem leuk. Ja, ja. mooi. Beter dan mijn eigen stem. Ja, nou. <laughs> ja. Maar goed. Ja. We gaan nu naar jou luisteren. Ja, wat er allemaal te doen is in Zandvoort. Nou, zullen we eerst maar even terugblikken? Ja. Uh, er is heel veel doen te doen geweest. Uh, we begonnen vorig weekend. Dus uh, uh, zaterdag begonnen we met uh, pakje, uh, uh, pakje Kunst is uh, begonnen. Mm. Uh, pakje Kunst is natuurlijk een uh, initiatief van uh, diverse Zandvoorts. Zandvoort, dus Zandvoort is, is allemaal begonnen een paar, een paar maanden geleden in Zandvoort, een uh, eenmalig project. En het uh, blijkt dus nu uh, succes geweest te zijn. En het uh, is weer terug in Zandvoort en bij uh, Paal 69. En dat is op het Naadstrand, uh, ook Zuid en uh, ja, het is heel populair, pakje kunst. Je kan een, een pakje kopen via zo'n oude sigarettenautomaat. En dan zit daar een soort van kunstwerkje in. Wat ah, gemaakt is ja. door een ja. kunstenaar uit de regio. Dat is heel erg leuk. Ja. En um, ja, ben je er benieuwd naar, dan kan je zo'n pakje kopen bij, uh, bij Paal 69 uh, ja. in zo'n uh, in het, in het, uh, ja, pakje kunstautomaat. Nou, wat leuk. Ja, leuk ja. initiatief. Heel goed. En ja. wat kost heel, dat? Heel leuk. Uh, dat durf ik niet te zeggen, want dat stond niet in het persbericht. Uh, maar uh, dat is wel, uh, wel uh, te vinden bij paal 69. Yeah. En dan uh, weet ja. je precies uh, wat, het, uh, wat het kost. Geloof ik was het iets van, uh, iets van 4,50 of 3,50. Zo, oh. ja. mijn Goed kopen dan een pakje sigaretten. Huh? Uh, ja. ja, nou zeker, zeker. <laughs> en, uh, en ook nog leuk, want je leest ook informatie over de kunstenaar uh, of de en, en je hebt gewoon een leuke... Uh, Kunstobject ja. in huis. En dat uh, ja. Is, ja, ik vind het wel een leuk initiatief. En, uh, dan kan je maar weer merken dat Zonder het cultuurdorp is, want daar houden we gewoon ja. van. Uh, ja, wat we verder vorige week ook hadden, is uh, natuurlijk in het weekend was het Amsterdamse avond. Uh, ja. De Amsterdamse zangers uit, uh, ja, niet speciaal uit Amsterdam, maar uit de regio. Uh, die traden, traden op in ons dorp op diverse podia. Um, wat ik heb vernomen is dat, uh, bijvoorbeeld, uh, dat het er weer een heel succesvolle avond is geweest. Ook lekker druk in ons dorp. Uh, helaas is het evenement uh, op het kerkplein uh, eerder gestopt. Omdat, uh, omdat er een uh, ja, omdat de vergunningen uh, niet helemaal op orde bleek te zijn. En uh, en eigenlijk. Het kerkplein vergeten te noemen waren in de vergunning. Dus dat is wel Ach, zonde. Maar ja, ja. een uh, organisatorische fout kan altijd uh, plaatsvinden, natuurlijk. Ja. Het is jammer, maar helaas. En uh, volgend jaar gewoon weer ja, beter. Dat en, zijn uh, eenmalige fouten. Dan kunnen mensen weer genieten ja. van Wilfred Bellis. Eh, op het kerkplein, natuurlijk. En anders weer met Koningsdag. Uh, verder um, hebben we natuurlijk um, ja, een Pride Week gehad, wil ik bijna zeggen. Want ja. dat is natuurlijk bijna een week. Het is niet ja. drie dagen. Er gebeurt voor. Uh, voor, genoeg voor Pride at the Beach. En na Pride at the Beach. gebeurt er ook nog genoeg. Uh, en we hebben ook al een maand achter de rug. En, en, en een dag. Weet je. Van allerlei soorten dingen worden natuurlijk georganiseerd. Om, uh, om de Pride maar bekend te maken. En uh, het doel vooral bekend te maken. Want uh, dat, ja. dat is hun doel vooral. Het is een soort van protest. tegen de vrijheid. Voor de vrijheid. Ja. En um, ja. de Pride at the Beach. had van allerlei uh, leuke activiteiten georganiseerd. Het begon bij uh, Mango Beach Bar. Was er een, uh, was er een uh, muziek bingo? Het uh, was een heel leuk uh, tijdens de Regenboogborrel. Uh, wat, wat ze organiseerden natuurlijk uh, maandelijks. En uh, kwamen we op het moment allemaal weer bij elkaar om gezellig uh, muziek bingo te spelen. In, het, uh, in de, in de ja, Buena Vista uh, bij uh, Mango Beach Bar. En uh, nou, het was hartstikke leuk. Uh, verder had je natuurlijk. Uh, nog meer rond activiteiten, waaronder het, uh, natuurlijk de, het informatiecentrum... wat in het raadhuis heeft gevonden met de expositie, de expositie bij Wij naar Zee... wat uh, heel succesvol is geweest. En natuurlijk uh, verder uh, heb je natuurlijk de parade gehad uh, bij Kosmico de afterparty van um, Pride at the Beach. Uh, dus het was wel een weekje wel. En de komende dagen zal er bij Sandske's ook nog een, uh, een soort van uh, terugblik plaatsvinden. Met, uh, met een uh, reportage. En uh, dan zie je ook wel hoe leuk het feest eigenlijk, uh, ja. eigenlijk was. En natuurlijk niet te vergeten de parade. Hè. Altijd hartstikke kleurrijd en ja. gezellig. Maar ik vond hem zo het klein het... dit jaar, die parade. Lag dat aan ja. mij? Nee, ja, dat komt door het weer. Oh, oké. Okay. Er zijn altijd maar een aantal x-auto's toegestaan in de vergunning uh -huh. en uh, daarbij moeten de mensen het groter maken. Ja, en het was mij, ik zeg je eerlijk, ik heb meegedaan, in de, of in ieder geval meegelopen in de parade om uh, verslag van te doen. En uh, in principe was het, uh, voor mij was het uh, druk genoeg qua, qua het weer. Uh -huh. En uh, ja, hij is wat kleiner, maar ja. Uh -huh. Wat wil je met dat weer? Het was ja, niet lekker ja, dat weer. is ook Want, uh, Toen we aankwamen op het raadhuisplein uh, uh, begon het te regenen. Dus. Maar ja. het feestje is toch heel lang doorgegaan en hartstikke leuk en gezellig geweest. En uh, ja, het minder leuk was natuurlijk dat de vlag uh, bij het kopervasserel ja. uh, stuk was gemaakt. En, uh, en dat daar uh, aangifte tegen da gedaan is uh, bij de gemeente uh, of bij de politie. En dat is bewust gevraagd door de gemeente, uh, de voorzitter van... Uh, Spijt de een Roy Dongen. Die aan ons weet in ieder geval. Uh, dat hij het eigenlijk niet in zijn hoofd had om aangifte te doen. maar dat het echt specifiek gevraagd is door de gemeente. Dus, ja. dus dat is wel. Uh, dat is wel uh, heel erg. Uh, ja, maar ja, goed. het is ook belachelijk natuurlijk. om zoiets te doen. Het ja. slaat nergens op. Ja. Nee, nee, ja. nee, nee, nee, nee. Ja. Zeker, zeker niet. Verder. Um, ga ik heel even. dat ik had natuurlijk mijn lijst klaar staan voor jullie. Sowieso. De Amsterdamse avond hebben we natuurlijk uh, gehad, ja. maar uh, wat ook leuk is, uh, 12 augustus is het weer zover. Dan komt uh, Yves Berensen nodig uit in ons dorp en uh, met uh, artiesten zoals Robert Leroy, De uh, Danny Nicolai en uh, ja, als uh, special guest natuurlijk uh, Rux Jacot komt naar Zandvoort Allee. en uh, ja dat is wel heel erg leuk en uh, weer gezellig 12 augustus gaat dat plaatsvinden. dus over anderhalve week denk ik een beetje zoiets en um, ja het is wel hartstikke leuk en uh, we gaan weer daar denk ik met z'n allen een leuke festiviteit van maken en ik denk dan zomaar dat Zandvoort in net als vorig jaar daar weer een uh, heel leuk uh, verslag uh, gaat uh, van maken. Verder hebben we natuurlijk komende dagen allemaal evenementen gepland staan. Uh, we beginnen bij de evenementen die niet doorgaan. Dat is natuurlijk de Ibiza-markt en uh, Jazz Behind the Beach. Oh, en uh, die gaat zijn die niet door? Afgelast en de Jazz Behind the Beach is verplaatst uh, naar, uh, naar volgende week weekend um, En uh, bij Beach Club 10 natuurlijk. Uh, nou ja, dat gaat vanwege de weeromstandigheden niet, uh, niet door. Oh. Die uh, gaan plaatsvinden. Ja. Maar evenementen doen ook hun best om een evenement wel door te laten gaan. Er is trouwens geen sneer naar... Uh, ...naar uh, Beach County natuurlijk, want... ...ja, je kiest daarvoor en, ja. en, en... ...je hebt de middelen misschien niet om... Uh, ...om het groter uh, te, te... ...te maken door, door het weer... Uh, ...maar het is verplaatst naar volgende week in ieder geval. Ah. Dus dat is wel een goed nieuwtje... ...en uh, wil je hem uh, terugvinden... Ja, ...natuurlijk in de evenementencolenda van Sanford -Side. ...wat evenement wat wel doorgaat... Uh, ...dit weekend, dat is Sanford ...vanaf 4 uur zondag... Ja. zal uh, in ieder geval uh, DJ Raymundo weer... Uh, optreden op het uh, Zandvoortse podium bij, uh, bij Mango's Beach Bar. En uh, iedereen is vanaf vier uur weer van harte welkom tot 12 uur. En uh, ja, Mango's uh, heeft, uh, ja, heeft de spantenten geregeld. Dus het uh, hele terras is, uh, is overdekt, waardoor iedereen gewoon weer lekker kan feesten, lekker droog kan staan vooral. Ah. En uh, geloof ik uh, valt het aan het einde van de dag qua weer wel, wel mee. Dus uh, iedereen is natuurlijk weer van harte welkom ah, ja. op het Zandvoortse strand. Ja, en op lopen. de, hand, ja. de, hand, ja. de hand, zo? En uh, weer gezelligheid is natuurlijk een gratis evenement. En wil je daar ook wat meer informatie over hebben, het staat allemaal op sanfordesite.nl. Nee. En net als alle andere nieuwsberichten voorkomende komende tijd en uh, voor nu om terug te lezen. Nou geweldig, nou, hartstikke, hartstikke mooi. Ja, ja. dus uh, dat was het hier een beetje denk ik zomaar. Nou jij ook ja. een goede week en dan horen we je volgende week weer denk ik. Ja, ja? gezellig, ik heb er weer zin in. <laughs> Oké, okay, okay. bedankt. Okay. Hey, Tot hey, ziens. Doei doei. Hoi. Doei. Doei.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 Ik niet. Jij? Ik? Ja. Nou. Ja. Moest ik... Nee, want je had, je had mijn microfoon niet eens aan staan. Jawel. Ja, nee. Dat lach heeft iedereen gehoord. Waar of niet? <laughs> <laughs> Trouwens heb je gehoord van dat schip wat in de brand staat bij uh, Terschelling. Stond. Stond, ja. ja. Het zit nou al in uh, de haven van... Het uh, Eemshaven zit ja, echt ja. nu. Ja. Maar het heeft... Uh, uh, Elon Musk wel op een idee gezet. Oh, hoeom? Tesla wordt nu weer het verbrandingsmotor geleverd. Uh, <laughs> Leuk. <laughs> Ik snap hem, ja. <laughs> nou, mop van de dag. <laughs> nou, wel even uh, serieus. Want ja. uh, Marcel is op vakantie. Ja. Die is weer naar uh, Liverpool aan het reizen. Manchester. Ja, maar uiteindelijk naar Liverpool. Ja, oké, okay, maar. We wil weer naar de Beatles stad. Dat is, ja, daar ga ik hem toch over vragen, want dat wil ik ook nog steeds doen. Ik, ik, ik had eigenlijk gedacht om meteen naar uh, Liverpool te vliegen, maar hij vliegt naar Manchester. Ja. Dus dat ga ik even vragen. Ja. Oké, okay, ja. Morgenochtend, natuurlijk, weer uh, goedemorgen Zandvoort van 10 tot 12 in café Rabbel in de Blauwe Trim. Uh, eerste item is: uh, waarom draaien de windmolens nog steeds niet? Ja. ja dus Idioot. We zijn aan het pro proberen om een woordvoerder van vattenval uh, te pakken te krijgen. Als dat niet gaat lukken, uh, dan gaan we iets vertellen over de wandelingen die door het museum Zandvoort worden georganiseerd weer. Ah, oké. Okay. is uh, Katrine van de Amsterdamse waterleiding Duinen met Hans Smit van IVN. Ik weet niet wat IVN is. Invertovitolissa? Nee, geen idee. Nee, nee, maar die komt er ook wat over vertellen. Uh, laatste item in dat eerste uur is René Lammers, Europees kampioen, karting. Dat is ook uh, ja, die dus beginnende ster van, eigenlijk. Uh, zoontje ja. van Jan. Ja? Ja. Oh, oké. Okay. Ja. En de tweede uur uh, komt Edwin uh, Sitsels. Uh, vertellen over zijn biografie. Die heeft er geschreven over Harry de Winter. Die komt in de studio. Oké. Okay. Het tweede item is uh, Harry Slingers. Die gaan we telefonisch benaderen. Die komt wat vertellen over uh, hoe het was om op te treden bij het wapen van Zandvoort. En die is morgenavond. Die ja? gaat morgenavond optreden bij... Uh, oh, ik dacht wapen. dat ze al opgetreden hadden. Nee, nee, okay. nee morgenavond. Goed dat je dat zegt. 5 augustus. Van. Ja. En als laatste krijgen we Carina. Die is op zoek naar jaren 30 panden. En daar komt ze ook in een en ander over vertellen... Presentatie is in handen van Ger. Ik doe de techniek en de muziek. En jullie mogen luisteren. Nou, wat een feest. Bof, En we mogen langskomen hè, bij de ja, je, je bent altijd gewacht. welkom. Ja. Dus. Aanstaande woensdag is er ook weer uh, uh, een krochtenuitzending, de krochten. Zoek toch naar de wortels van de Nederlandse popmuziek. En we zijn nog steeds in uh, ja, de vakantiemode. Want we hebben het de afgelopen weken hebben we Tom uh, weer uitgezonden, het interview. Ja. is erg aangeslagen bij een hoop mensen. En aanstaande woensdag gaan we Henk Korn van Hallo Fenderai weer eens uitzenden. Okay. Dus aanstaande woensdag van 8 tot 10 uur Henk Korn van Hallo Fenderai. En die heeft ook een hoop leuke en interessante dingen te vertellen. Dus ga luisteren. Nou, We zijn nog steeds ja. bezig met de, de, de vliegen En we gaan nu door met de Lemon Pipes en Green Tambourine. Dat night met joy to the world. Ja, en, uh, ik heb hier een uh, wetenschappelijk uh, onderzoek. Oh, dat is ja. Het is gotta be true. Het is gotta be true. waar. Ja. We weten het niet, maar het is wel leuk. Daar gaat het om. Ja. Uh, de onderzoekers bespitten de bestaande wetenschappelijke literatuur over speelgedrag onder dieren. Volgens Focus. Uh, Focusten ze zich met name op vermeldingen van vocale uitdrukkingen die dieren tijdens het spelen maken. En die gezien kunnen worden als lachen. Ze vonden 65 diersoorten die tijdens het spelen focale signalen afgeven die doen denken aan lachen. Dat apenlachen is waarschijnlijk niet zo verrassend. Bij honden, vossen en zeehonden kun je net ook nog wel enige voorstelling maken. En zo ze... heb je als een hond zien lachen? Ja. Ja? Ik heb één keer, was in, het, uh, was in de Zuidduin, was ik met ja? Charlie... ...kwam een, een jacht aan, volgens mij was hij weggelopen. Hoor. En die kwam echt met een smarel en, achter die konijnen aan. Ja? Die had oh, echt oog voor niks, maar die, dat beest was, die was echt helemaal in zijn nopjes. Ja? was helemaal... Dat dat lachen. Maar ja, wat ja. voor geluid maakt hij dan? Hij maakte geen geluid, hij was echt... Uh, die, oh, die bek een stond, uh, heb zo, ja. ja, ja, ja, ja. Je zag gewoon dat hij zich wel uh, vermaakte. Ja, leuk. Ja. Maar zelfs koeien, stokstaartjes en vogelsdoos, de Australische ekster en de pakiet, maken lachtgeluiden. Dit laatste vond onderzoeker Briand op opmerkelijk. Ze staan evolutionair gezien zo ver van de mens af. Dat suggereert dat vocale signalen gema uh, gemaakt tijdens het spelen wijdverspreid en heel oud zijn. Deze geluiden zijn, als je begrijpt, niet precies hetzelfde als het menselijk lachen. Het zijn eerder varianten daarop die wel degelijk aanwezig zijn en uh, vergelijkbaar. Vaak gaat het om een heigende geluid, maar soms ook geluiden, uh, luidere vocalisaties. En dat ondersteunt de theorie dat menselijk gelach een evolutionair zeer oud signaal is dat voorkomt uit een moeizame ademhaling tijdens het spelen. Nou, nou. <laughs> ja. Wat is de functie van lachen? Als huisdieren met elkaar ziet spelen, is het uh, vast wel eens opgevallen... dat één een beetje over de, over de, op de grens kan gaan liggen. Het is nog spel of toch agressief. De onderzoekers uh, denken dat ook dat lachen een manier is om de ander te laten weten... dat ze geen kwaad in de zin hebben. De functie is voorkomen dat stoeipartijen escaleren... en echt agressief worden, legt briljant uit. Bij mensen zie je diezelfde functie niet alleen bij fysiek contact... maar ook bij verbaal, de de, als men verbaal legels degels kruigen, kruisen. Als we lachen geven we informatief aan de ander doordat we plezier hebben en nodigen we de ander ook uit om mee te doen. Ja? Lachen ja. is gezond. Ach. Een belangrijke functie, die de onderzoekers overigens niet noemen... is hoe gezond het is om te lachen. Als je lacht, maak je verschillende hormonen aan. Zoals beta endorfines die als antidepressiva werken. Het groeihormoon HGH, dat zorgt voor een beter werkende immuunsysteem en endorfine en dat niet alleen gevoelens van geluk oproept, maar ook pijnstillend werkt. Ja ja ja ja. ja. <coughs> Krachtiger als morfine hè, trouwens. Ja zo. Uh, bovendien gaan de stresshormonen adrenaline en cortisol omlaag. Hoge cortisolniveaus worden in verband gebracht met onder andere hart- en vaatziekten. Voldoende lachen verkleint dus de kans op een hartaanval. Als je één minuut lacht, stimuleert je het hart en de bloedcirculaties zelfs zo, dat ze, dat ze goed werken als wanneer je tien minuten roeit. No, no, dus, no. Nou, hè? we ja, ja, moeten ja, toch ja. maar weer de mop van de week instellen. Ja, inderdaad. Ja. <laughs> Daarnaast gebruik je tijdens een goede lachbui behoorlijk wat spieren. Niet alleen het gezicht, maar ook de buik en middenrif. Met tien minuten lachen verbrand je ongeveer 50 calorieën. Wat de input nodig heeft voor deze niet vervelende workout. Dat kan nogal even, uh, nog even verder. als het in uh, onze lachcategorie uh, kan. Oh, heerlijk. Nou, <laughs> zie je? Ja, heel mooi. <laughs> nou, dat is wel erg leuk. Dan moeten we inderdaad. Nou, misschien maar overdenken. Mop van de week. Huh? Ja, toch? Ja. Ik ga kijken of ik iets kan vinden. Oh ja. Dan ga ik door met muziek. Uh, Eén speciaal nummertje. Fields met a friend of mine. Dat is eigenlijk de nummer 1 van uh, Adje Bouwman. Ad Bouwman tegenwoordig. Oké. Okay. De technicus van Veronica dus. Ja. Als mensen dit horen, boven de 50, 60 denk ik, die zullen het nog wel weten. Hier komt Fields met a friend of mine. MUZIEK <middels> Sorry, was dat? Er komt een man een winkel binnen waar dieren worden verkocht. En die vraagt aan de man achter de balie van... Uh, Ik zou graag een aantal dieren willen bestellen. Als dat maar kan. Ik wil graag vier ratten, tien muizen, 21 spinnen en een kilo vliegen. Houdt u een slang? Vraagt de man. Nee, maar ik ga verhuizen en ik moet de huis achterlaten... in dezelfde straat als dat ik er ben ingetrokken. Er komt een wc-pot bij de opticien. zegt de wc-pot. Ja, meneer, ik zie geen reet, zegt de opticien: Ja, dan moet u uw bril vervangen. Sam komt Dirk tegen, zegt Sam tegen Dirk. Hé, Dirk, wat zie jij er slecht uit, zegt Dirk. Ja, vind je het gek? Ik werk in de haven. Sjouwen, om vijf uur beginnen, om drie uur weer thuis vraagt ze hem, goh, Dirk, hoe lang doe je dit werk al? Zegt we, Dirk, nou, ik moet maandag beginnen. Ja, leuk. Jantje komt thuis voor school oh. vertelt trost. <laughs> ik heb vandaag mijn eerste Engelse lukken. les gehad, mam. Nou, ze, nou kan ik ook dankjewel zeggen in het Engels, zegt zijn moeder. Nou, dat is goed, want je kon het tot nu toe nog ineens in het Nederlands. Ik nou is het <laughs> Ja, dat was het, hè? He? Ja. ja. Dat nou, was, was weer leuk, inderdaad, ja. Goudenur met echte muziek, hè? Ja. <laughs> nou, weer weer een hoop calorieën verbrand. Ja, toch? Ja, dat vind ik ook, ja. Absoluut. Nou, keurig. about a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 Ja, dat was uh, Jonathan King met I Say A Little Pranger. We zijn er weer uh, bijna doorheen in het eerste uur. Ja. Wat gaan we in het tweede uur doen? Uh, we krijgen cabaret natuurlijk. Nou, ja. We krijgen meer eendagsvliegen. Ja. En in de uh, agenda misschien nog? De agenda, sowieso. Ja. Want het en... begint weer een beetje het seizoen, hè? Ja. September is weer volop. In uh, augustus draait ja. er ook weer veel in, uh, in Haarlem, hè? Ook dat ja. toneelstuk over Haarlem. Ja, ik ja. heb uh, kaartjes ook gekocht voor uh, de schouwburg, in, uh, oh, okay. voor de Comedy uh, ja. Train. In september ja. is dat. Ja. Dus. Oké, okay, dus tot het nieuws en reclame. De Blue om met Tinseltown in the Rain.